bij weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You op uw zaterdagmiddag/avond. Het bord op schoot gevoel is weer begonnen op CFM Zandvoort. Mijn naam is Roy van Buurdinga en vandaag mag ik weer Entertainment for You presenteren. Rudy uh, Nicola is er helaas niet vandaag. Hij heeft andere bezigheden, maar vandaag moet u het helaas met mij doen. Wat kan u vandaag verwachten van Entertainment View? In ieder geval hoop muziek. We proberen met Johan Flemings te bellen. Hij, uh, ja, hij heeft uh, last van spoken in zijn huis. Ja, dat is natuurlijk al heel lang zo. Maar hij is nu verplicht om maar eventjes in een caravantje te slapen. Dus ik ga hem proberen te bellen. Verder hebben we natuurlijk Popstar Heddy met Showbiz Nieuws. En om niet te vergeten gaan we natuurlijk ook nog eventjes bellen met uh, Din... St die en Dindy, haar real-life show natuurlijk hier op CFM Zandvoort. Volgende week is haar cd-presentatie samen met Exire. En dat allemaal in VM Zandvoort op 22 oktober. En daar gaat ze natuurlijk alles verder over vertellen. We bellen ook even zelf, ook, natuurlijk met dezelfde cd-presentatie met Exire. Exire, een nieuwe popsensatie hier in Nederland uit Arnhem. En uh, zij uh, gaan morgen ook de videoclip opnemen. En daar hebben wij zometeen veel meer informatie over... Tijdens deze Entertainment For You. Ik zou zeggen. Blijf lekker luisteren. Met uw bord op schoot. Hier bij CFM Zandvoort. U gaat luisteren naar niemand minder dan Tim Immers. Met Liever Dan Lief. Ik heb het wel gezegd, dat je beter bij mij kon blijven. Hij doet zo verstandig. Uh, ik zeg, Ik heb het wel gezegd, ik zijn. Jij, bent, ik ben liever No, nothing there. I wanna say I haven't said before But the use your words You can never be too sure Say, even though I don't always show but I'm glad that you're around Cause I'm glad that you're around Oh, the sun is so straight From here A soul like me, you may have gone right. Where well, I should have gone right, but son, that's all right. I will always have your back. See si, no, I don't always show Well, I'm proud of your mind, son. En zijn kids, hè? Ja, met dat ene ege, Dat enige echte liedje... van natuurlijk uh, niemand minder... dan onze enige echte Zandvoortse... Alan Clark. Die horen we hier op CFM Zandvoort. Entertainment for you. Zometeen bellen we met... Ek uit Arnhem. En zij gaan een nieuwe... ja, een nieuw hitje... Uh, ...uitbrengen en dat genaamd Put Your Hands Up. En uh, zometeen hoort u waarover het liedje gaat, wanneer de videoclip wordt, wordt genomen... ...en wanneer de cd-presentatie uh, is. Dus alles in één klap bij, ik zei er zo meteen het interview hier op CFM Zandvoort. Ja, we gaan even luisteren naar een speciaal plaatje... De... Ja, dat is een liedje van. Um, ja, dat liedje heet Zwartlewit. En hij is officieel van Frank Boeien. En dit keer is hij gezongen door uh, Brainpower Power met, uh, met uh, Frank Boeien. Dus luister u maar gezellig naar Zwartwit van Brainpower en Frank Boeien. Het grote gevecht, de grote strijd tegen de bitterheid is begonnen. De oorlog tegen het cynisme en de onverschilligheid. Het verlies van de fijngevoeligheid is bijna een zicht. Wanneer is de poëzie verdwenen? Op welk moment verliet het, het dichters het land en liet het over aan haar lot? Dit is niet mijn land. Dit land is van niemand. Dit land is niemand's land. Dit land behoort toe aan de gedachten en het verlangen, de heimwee en het verdriet, aan het verleden van de toekomst, aan de cadans van de muziek. Aan de bezitters van een ziel. Aan de bezitters van een ziel. Aan de bezitters van een ziel. Aan de bezitters van een ziel. Van alles is profante, van alles is nieuwe ramp dus zet van alles aan de kant, er is van alles aan de hand En wat zal ik eens laten vallen man, almachtig what op. De uitslag is bepaald al lang voor de aftrappen Dus dat, je vraagt je weer eens af van wat is wat Niet alles is dat, wat je dacht dat het was en Rap, pak je atlas en stof je de wereld aftast Voor moeder natuur gaan natuurlijk aflast Dan zijn we allemaal kast, dat is beswakt up Wanneer maar eens is wat je hebt voordat je kat Rap is niet vanzelf en hiphop is niet zomaar Denk niet zwart, witte en maar flow maar. I think it's fine. Je hoort is mijn brood, mijn zuurstof, mijn lucht Mijn woorden geven hoop, mijn buurheid berucht Als je scoort denk ik, wow, dat succes wil ik vlug Awards die zijn dood, maar het brengt mijn dode boy niet terug Extreme emoties en vreemden chaotisch, onzeker en kloten En logisch, wil mijn flowen en levensloop. En zeker geen lege poging, hoe vreemde de wegen lopen Toon ik mede mede medetogen, geen lege betogen De realiteit heeft de feiten uitgesmeerd En bloed op de achterbank is hem door de ruiten gepeerd Normen en waarden, ze zeuren door een boze buren Je achtervolgt het naar, bed, karma maakt er overuren Je laat je lijden hoe je denkt. Maar straks was het anders dan dat je dacht hoe het zat. Je handelde te vlug zonder dikke dubbelcheck En nu flikkert het ongeduld van schuld dubbel ding op je denk nek. Dit, denk niet wit, denk niet zwaar. Blijven bij de tijd. Kijk maar naar het feit, want iedereen die is de weg kwijt. Zit de mens nou aan haar laatste avondmaal? Want alles generaliseren is aan alle kanten vertaald. <laughs> en ook al flowen keurig strak, wie vertrouw je in de schema? Nog gewoon in pak in Kronenburg, Barre. beknopt, we bloeden allemaal dood. Zwart, wit, bruin, geel, we bloeden allemaal rood. Dus wat je dan ook op het eerste gezicht wil willen leggen. Of echt, whatever je verder nog hebt te zeggen. Dit moet je weten, voel de kern van het echte. De pit van het leven, de mix van alle gezegden. Word Geheel onverwachts, al je dromen uitkomen, maar je wordt door de bekker gestort. Laat jou dat dan weer houden van geloof dat je droom wordt verhoogd. Begin deze dag niet zo teleurgesteld.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 We gaan. En Simon en vallende sterren hier op CFM Zandvoort En uh, ja hun uh, nieuwe cd is natuurlijk helemaal platina geworden En wel dubbel platina Dus daar zijn ze natuurlijk heel erg trots op Dit moment zijn ze ook natuurlijk te zien als juryleden in The Voice En daar gaat het dus helemaal goed met zij En dat komt dus helemaal goed komende seizoen Met hun uh, gezicht op televisie En natuurlijk op hun nieuwe singles en cd's U luistert nog steeds naar Entertainment View Mijn naam is Roy van Buringen en uh, vandaag mag ik uh, Entertainment for You uh, presenteren. Rudy is er helaas niet. We proberen wel zometeen nog even contact uh, met hem te zoeken. Zometeen een interview met Xaier over hun cd-presentatie en de videoclip. En nog veel meer, meer hier bij Entertainment for You.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 Zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei, ze vraagt nooit, maak je voor mij geen vrij, wat ze weet. Mij. Mij. Het blijft een geweldig nummer, Zij gelooft op mij hier op CFM Zandvoort, op het lekkerste station van uw regio... En uh, ja, dat was een duet met niemand minder, de San de Boussonier. Hij mag dit jaar ook de Vrienden van Amstel Live presenteren. En wie weet brengt hij dit nummer wel weer ten horen. En uh, zullen wij er ook weer wat over vertellen natuurlijk tijdens Entertainment for You. Tijdens het showbiz nieuws met popstar Henry. Vandaag is het eigenlijk een beetje een uitzending met speciale nummers en duetten. En uh, dit keer uh, is het uh, gewoon uh, direct. En iedereen is van de wereld. Ja, dit is ook weer zo'n mooi uh, nummer. Het is ook een dubbelhitje eigenlijk. Maar ja, vandaag niet. Maar het blijft een mooi nummer. En die hoort u hier ook op CFM Zandvoort. Die je her en der alleen ziet staan, die onder straat daar als eten en drinken bij de volle. Op haar een, een glimlach en ben nooit op iemand boos. Ik ga echt dansen door het leven. Ik waag... Hier op CFM Zandvoort, vorige week nog bij Rudy bij Entertainment View in de uitzending. En, en vandaag nog een keertje lekker gedraaid hier op CFM Zandvoort, op uw lekkerste station van uw regio. Um, ja, weet u wie een, een nieuwe single hebt? En dat is niemand minder van het Sineke. En u kent er natuurlijk van het liedje Shalali Shalala. Nou, dat heb ze allemaal aan de kant gegooid. Ze hebben, vandaag een, ze hebben vorige week een nieuw nummer raar gelanceerd. En dit is een dames en heren... De nieuwe single van Niemand Minder dan uh, Zieneke. En Sieneke, uh, uh, ja, dat liedje heet uh, Blijf uh, vannacht, uh, vannacht uh, bij mij. En alleen hij uh, wil uh, nog niet helemaal gaan zoals het moet. Maar hier is hij Blijf vannacht bij mij, Sieneke. Hier op de CFM Zandvoort. zo jij al en Johan aan de telefoon. Blijf lekker luisteren op 106.9. Na zo'n lange tijd kan ik je eigen... Ik heb niks aan een uur. Ik denk dat ik wel meer verdien. Alle fantasieën die we hadden maak ik waar. Geloof me maar. Laat een nacht een droom zijn waar ik even in verdwaal. Ik wil de prinses zijn uit de sprookjesboek verhaal. Alleen bij mij, dat is uh, natuurlijk de nieuwe single van Zineke. En binnenkort hoort u haar hier ook op CFM's antwoord. Want er staat op korte termijn een interview met haar gepland. Dus dan gaan we haar natuurlijk alles vragen wat haar komende tijd allemaal staat te gebeuren. Misschien wel een kerstliedje. We, we zijn er gewoon uh, heel erg uh, benieuwd naar. We gaan eventjes dan terug naar de zomer. Dit is de zomerlid van 2010. House of Seem. <middels>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 ik heb 20 kinder, meine frau is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Den Traum besiegt, haus Hauses besiegt. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Du holt uns in den See, du holt See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, orangen Baum blätzerlien auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauch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 bij zo'n uh, zo liedje krijg ik altijd zo'n lekker zomers uh, gevoel en uh, dat, uh, dat komt altijd heel erg goed. Altijd als ik dit gewoon hoor, dan heb ik altijd weer zin in de zomer, terwijl die net uh, voorbij is. En um, ja, ik heb uh, iemand vandaag uh, aan de telefoon en dat is niemand uh, minder dan uh, Johan Goede Goedemiddag of avond uh, Johan. Ja, het is nog eind van de middag, het is bijna avond geworden, ja klopt ja. Hoe is het met je, hoe is het met je? Ja, lekker druk gehad de afgelopen week. Het is echt een beetje gekker uit geweest, ook in, met de media. Ja. Eén dag ochtends koffietijds, echt uh, de Boulevard, s'avonds SBS Shownieuws. Mm -hmm. Dus uh, allerlei radios en er allemaal tussendoor. Dus het was echt uh, super leuk en uh, super spannend allemaal. Ja. ja, bij dat verhaal, daar past dit liedje een klein beetje bij, hè? Ja, zeker, te weten. Ja, absoluut. Ja, wat vertel, um, afgelopen week inderdaad een hele drukke week gehad, uh, vanwege, uh, jij slaapt in een caravan. Ja, dat klopt. Uh, het is, uh, het, het. Ik heb uh, een tijd geleden het spookhuis gekocht van Ratenband. Ja, die, die villa in Huissen. En daar, is het, uh, ja, daar gebeuren zulke rare dingen allemaal. En het is zo heftig dat ik gewoon eigenlijk gewoon niet meer in het huis kan, kan slapen. Ik moet samen zelfs gewoon in de caravan slapen, want het is te onrustig allemaal. Ja. Want wat gebeurt er dan allemaal om, om je heen? Deuren die heel hard dicht slaan. Uh, uh, afgelopen week was ik met een slijptoel bezig en één keer wordt die slijpel uit mijn handen aan de stoel getrokken. Dus dan denk je maar, is daar aan de hand? En als er niemand, niemand is, ja, dan ga je toch twijfelen aan alles dan. Van, hoe, hoe kan dit allemaal? Je hoort ook uh, van, van een pianospel tot, tot uh, rare geur en allemaal in het huis. S als je het licht uitdoet, hoor je op je schouder geklopt, je kijkt meteen om en je ziet niemand. Dus er zijn wel uh, dingen die, die ik gewoon zelf niet kan verklaren. Ja, zelfs de Amerikaanse media is erop afgekomen, toch? Ja, uh, afgelopen week hebben ze van uh, Ghost Hunters uh, International, dat is een uh, programma wat wereldwijd op tv komt, zeker al, al in Amerika al voor 20 miljoen kijkers. Die hebben uh, opnames gemaakt met een hele grote tv-ploeg en dan ga je volgend jaar allemaal zien wat ze allemaal zal ontdekt hebben in het huis. Dus uh, en, uh, geloof me dat het spannend gaat worden. Ja, ja. want uh, ja, er was ook op een gegeven moment dat je het huis wou verkopen, toch? Ja, dat klopt. Maar uh, dat was even een, uh, een probleem. Ik uh, moet nu het huis uh, nog vijf jaar uh, in mijn bezit houden. En daar kan ik pas kopen. Dus uh, de eerste vijf jaar uh, ja, zit ik er nog aan vast. Dus dat is eventjes uh, wat minder. Maar ja, van de andere kant gewoon even accepteren en, en kijken uh, om die vijf jaar vroeger door te komen. Ja, en misschien komt er nog wel meer media op af en dan valt er heel veel geld op te verdienen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat, dat betreft, dan maakt het voor mij zoveel spoken als ik wil. Dan maakt het verder allemaal helemaal niet, niet uit. Nee. nee. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, hoe gaat het uh, verder met je? afgelopen hebt de uh, afgelopen uh, tijd een hele een rumoerige tijd gehad. Hè? En uh, hoe gaat het nu met je? Nou, het gaat nu een, uh, gelukkig een, uh, een stuk beter. Ik heb het, om oh, heel erg zijn, erg moeilijk gehad allemaal. En, uh, maar ik begin nu gelukkig een beetje uit de dal te klimmen. En uiteindelijk, ja ik zeg altijd ook tegen andere mensen van... Aan het einde van mijn tunnel is er altijd licht. Maar ja soms kan ik het licht ook niet zien. Maar in ieder geval ik heb toch het licht weer begonnen. En uh, ja uiteindelijk uh, weer, weer, weer snel uh, weer verder. Ja. Staan er nog leuke dingen op de stapel? Uh, er staan zeker uh, veel leuke dingen op de stapel. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, geloof maar dat ik in ieder geval... Uh, nog wat uh, aardige grappige dingen uh, dat, dat ik ermee kan komen. En binnenkort ook een nieuw uh, single en, uh, en dus die is ook al klaar. Dus daar gaan we ook verder mee, mee aan de gang. Er komen nog wat meer uh, grappig, grappige dingen aan. Dus wat dat betreft. Uh, komen er komen nog wat ploegen naar huisje kijken. We zijn er ook nog mee. bezig met een ander tv programma. Dus uh, we zitten niet stil voorlopig. Je zit niet stil. Nou, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd uh, tegen de tijd als de carnavalsingel natuurlijk uh, uitkomt, zijn wij ook natuurlijk weer van de partij. Dan bellen we je gewoon weer eventjes op. Helemaal top. En uh, je weet het, we bellen je altijd spontaan gewoon even op en dan uh, kijken of je gewoon tijd hebt. Um, ja, ik wil je nu weer heel erg bedanken voor je tijd, hè? Dankjewel. En, um, ja, en we gaan elkaar gewoon snel uh, weer spreken. en. Um, in ieder geval. En uh, ja, er gebeurt altijd weer iets en je kunt me altijd melden, dat weet je. En ja, is goed, is Johan. Leuk dat jullie aan de telefoon aan. Oké. Okay. Dankjewel, Johan, en uh, tot snel. Tot snel! Hoi! Hoi. En dat was uh, niemand minder dan Johan Flemings hier op CFM Zandvoort Wij eindigen dit uur met een speciaal nummer en dat heet OO Gerso, ja, het tv-hitje van 2010. Sorry, sorry, sorry. Ik heb veel verhalen over schoon en niet Ik ben er zelf nog niet geweest. Dus dat ga ik zou het graag een keer heen doen. Oh, oh, Gerson, mooie stad, afkeuren. Ja, mijn bijnaam is Sniper. Matsu Matsu. Sterretje. Joke. Dat uh, vind ik dat ik gewoon de gekste ben. Ja, toch schaar van de wereld, zegt ze dan. Mijn bijnaam is Kabauser. Slimpie. Little Princess. Blond, blauw ogen, sexy. Ik ben gewoon een kleine Barbie. Een kleine Barbie. Roos, voor wie haar nog niet kent, ze is van top tot teen verwend. Bibi die loopt steeds normaal, dat wil alleen de vriendje dalen. Elise is ons kleine sussie, met geen ketsen, maar een kussie. Barbie valt op klootriolen, kale kop met alle molen. Lekker laag de guppie erop. Eerlijk dat ze het het Ja, dikke titers zijn twee pluspunten. Ik zoek een hok-nok. Een <hums> hok een hok Tony wil een pino scoren, maar er komt een plok naar voren. Geen ze met zijn Zweedse chickies, geeft alleen die roze likkie. Joker kan je toch niet horen, zo gaan als de chicks verloren. Joey vindt hem even top, maar hij heeft zijn masker op. Joey, heb jij je masker op? Oh nee, het is je kei kop. Zullen we gaan dekkeren?